Bij een Nederlandse ontwikkelingsproject voor het Indonesische dorp Rawagede, Rawagede is vertraging opgetreden door administratieve procedures van de Indonesische overheid. Dat antwoordt minister Rozentaal op vragen van de SP, de PvdA, de ChristenUnie en GroenLinks. Nederlandse militairen richten in 1947 een bloedbad aan in het dorp. Uit verantwoordelijkheidsgevoel beloofde Den Haag in 2009 om 850.000 euro beschikbaar te stellen voor ontwikkelingshulp. Dorpsbewoners klaagden onlangs dat ze er nog niets van hadden gezien. Volgens Rosentaal verloopt de besteding van 250.000 euro bedoeld voor microkredieten vlot, maar is de resterende 600.000 euro, bedoeld voor onder andere een school en een gezondheidsgebouw, nog niet besteed. Rosentaal verwacht dat de Indonesische procedures binnen afzienbare tijd zijn afgerond.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 De Franse tekenaar Bernard Granger, alias Blex Bolex, heeft het gouden penseel gekregen voor het best geïllustreerde kinderboek. Hij tekende het boek Seizoenen. Het was voor het eerst dat buitenlanders mee konden dingen naar de prijs. De zilveren penselen gingen naar Vanessa Verstappen voor Armandus de Zoveelste en naar Joël Jolivet voor Kleur Alles. Een Japans passagiersvliegtuig is begin deze maand bijna neergestort door een foutje van de co-piloot. Die wilde de gezagvoerder de cockpit binnenlaten, maar draaide daarbij niet aan de knop voor de deurontgrendeling, maar aan de knop voor het staartroer. Daardoor daalde het toestel met 112 passagiers zo'n 2 kilometer in een halve minuut. Het toestel vloog bijna over zijn kop. Het vliegtuig van de maatschappij Ana was onderweg van het Zuid-Japanse Zuid eiland Okinawa naar de hoofdstad Tokio. Daar wisten de piloten veilig te landen. De luchtvaartmaatschappij heeft de passagiers haar excuses aangeboden. De Nederlandse volleybalsters hebben de kwartfinale van het Europees kampioenschap niet overleefd. Italië schakelde Nederland uit met 3-1. Ook wereldkampioen Rusland is uitgeschakeld. Turkije won verrassend met 3-0. Het weer vannacht helder met minimaal rond 11 graden, wel kans op mist. Morgen zonnig met temperaturen van 22 graden langs de westkust en 27 tot nee, 26 graden in Limburg. De wind is zwak, komt uit het zuiden tot zuidoosten. Ook vrijdag en in het weekend zonnig nazomerweer met temperaturen rond de 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dan nu nog verkeersinformatie, twee files. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Barneveld, twee kilometer. En de A27 Gorkum richting Utrecht, tussen het knooppunt Lunette en het knooppunt Rijnsweerd. Twee kilometer file, en dat komt door wegwerkzaamheden. En dat is over de verkeersinformatie. Max Timmer van Exact over de relatie met PwC.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 Maar nu ze voor een groot gedeelte gelijk hebben gekregen en we crisis op crisis stapelen, beginnen steeds meer mensen te ontdekken dat doemdenken gewoon een eenvoudig woord is voor prognose. Als ze het zeker weten, hoor ze niks meer te zeggen. Als ze het zeker weten, is alles nu gezakt. Het het zeker in de tiet, we willen dat het zich gaat liggen. Maar met de tiet heeft zich meestal alles gedaan. Maar als ze maar schoon. Elk een is ook weer een nieuw begin. Elk afscheid is ook weer een kans. Ik weet, het, het zal zeker niet gemakkelijk zijn. Want er waren nooit af waar altijd kans. Maar als ze moest kom, dan moest ik Ik wil het door met tegen, toen het door wilt met mij. Maar als ze mo schoon, dan moest ik We ga voor die al die stannen, dus samen begonnen we een nieuwe Ik ga van nu, die alleen geweest is gegangen. Wim Wit, komen die weg, nu wordt die een. Maar als ze maar schoon, dan was ik gewoon. Ik wil niet door met dekens, toen het door wilt met mij. Me. Maar als ze maar schoon, dan was gewoon. Als ze gaan, dan moet ik ook. Ik wil het door mijn tegens, toen het door wils met mij. Maar als ze mos gaan, dan moet ik gaan. Tot die duur is de blim die te helpen Als ze mos gaan, begeleid door het blaasorkest Vlijt en Volharding uit oost soeburg Goedenavond, welkom bij het Oog op Woensdag. Morgen is het uur uur voor Angela Merkel. Dan zal blijken of alle parlementariërs van haar eigen CDU haar steunen... als het Duitse parlement stemt over de uitbreiding van het Europese noodfonds. En over dissidenten gesproken, de afdeling Leiden van het CDA was vanavond bij één. En dat is de afdeling die een jaar geleden tegen deelname van het CDA aan dit kabinet stemde. En we zijn benieuwd of ze er anders over zijn gaan denken. De Yes Man is de naam van een Amerikaanse groep politiek activisten die zich voordoen als invloedrijke figuren en woordvoerders van belangrijke organisaties en wier doel het is de wereld op zijn kop te zetten. Ze zijn de schrik van de journalistiek, want zo nu en dan wordt er eentje serieus genomen. En tot slot Silvio Berlusconi. Morgen wordt hij 75. Onder het motto over de jarige niets dan goeds... gaan we het om 5 voor 12 louter over de positieve daden... van deze krasse politicus hebben. Maar eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Donderdag 29 september. Quality Investments biedt stabiele, transparante producten met laag risico... Een hoog rendement. Ja, ja, mooie beloftes. Maar het blijkt de grootste beleggingsfraudezaak te zijn... die het Openbaar Ministerie ooit onder handen heeft gehad. Beleggers betaalden een fors bedrag om deel te nemen... in een Amerikaans levensverzekeringenfonds. Die hebben minimaal 50.000 euro per persoon ingelegd. En die grens is genomen omdat het dan beleggingen zijn... die zonder vergunning van de AFM kunnen worden gedaan. Maar Quality Investments keerde alleen maar uit met de inleg van nieuwe beleggers. Inderdaad, het geld werd rondgepompt. Je spreekt dan in feite van een kaartenhuis dat op een gegeven moment wel in moet storten. En daarom is er ook ingegrepen, juist ook om de belangen van de beleggers zoveel mogelijk zeker te stellen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de vier Nederlanders die vandaag zijn aangehouden als onderdeel van het grote fraudenetwerk 150 miljoen euro in eigen zak hebben gestoken. De euro dan, tja, die heeft zo langzamerhand een eigen plekje in dit overzicht veroverd. Ook vandaag weer nieuws. Zo heeft EU-commissievoorzitter Barroso zich tegen het plan gekeerd voor een economische regering. Die is er al, in de vorm van een Europese commissie, vindt hij. Barroso schaarde zich wel achter het plan voor een bankenbelasting. Member States, I should say, taxpayers, have granted aid and provided guarantees of 4,6 trillion euros... Moet je nu wel of niet voor een nieuwe ID-kaart betalen? Bij veel mensen bestaat daar onduidelijkheid over... nadat minister Donner met een spoedwet een arrest van de Hoge Raad terugdraaide. Minister Leers, vandaag even de woordvoerder van Donner, is er duidelijk over. Sinds 22 september is er een wetsvoorstel aangekondigd dat we dat gaan repareren. En vanaf dat moment moet je weer betalen. Maar wacht even, die spoedwet is nog niet door de Kamer aangenomen. Dus er is nog geen wet. De oppositie is het dan ook niet eens met de handelwijze van het kabinet. Wet te maken met terugwerkende kracht kan alleen in hoge uitzondering. Hoe waterdicht is het voorstel, vraag ik aan de ministervoorzitter, wat nu voor ligt. Maar omdat de gedoogpartner en de coalitiepartijen het plan wel steunen, maakt Leers zich niet zo'n zorgen. En mocht nou blijken dat achteraf de wetsvoorstellen die we indienen niet halen, dan worden de burgers gecompenseerd. Een onderzoek van RTL Nieuws zou de regering nog wel eens zwaar op de maag kunnen komen te liggen. Er blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid voor 144 miljoen euro aan griepvaccins heeft vernietigd. Van de tijdens de Mexicaanse griep bestelde 34 miljoen vaccins... zijn er maar 10 miljoen gebruikt. De PVV eist opheldering. Wat is de invloed geweest van de farmaceutische industrie? Waarom heeft de regering zich zo mee laten slepen door de hype... die op de televisie is gevoerd door allerhande deskundigen... en er is gewoon geld over de balk gesmeten? Kent u het nog? Planking? Op de meest vreemde plaatsen als een plank gestrekt gaan liggen... en dan een foto maken... Maar planking is alweer uit. Sterker nog, de opvolger, owling, als een uil ergens gaan zitten, is ook alweer history. I can owl anywhere, I can owl on my refrigerator, I can owl on the top of my house, I can owl out my window, I can owl on the McDonald's sign. Nee, tegenwoordig is er Batmaning. Bij Batmaning is het de bedoeling dat je net als de superheld ondersteboven aan je voeten gaat hangen. En dat kan wel eens een zware beproeving zijn. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En de krant vanmorgen werd gelezen door Martijn Nijhuis. Het is slecht gesteld met het VWO-onderwijs op privéscholen. Meldt trouw... scholieren halen bij het Landelijk Centraal Eindexamen duidelijk lagere cijfers dan die op gewone VWO-scholen. En ze zakken ook vaker. Het lijkt erop dat de privéscholen hun leerlingen aan een diploma helpen door hun eigen examens makkelijker te maken. Want die examens stellen mee voor het eindcijfer. De helft van alle VWO-afdelingen op privéscholen... staat nu onder intensief toezicht van de onderwijsinspectie. Als ze niet binnen twee jaar hun zaak op orde hebben... kan de minister besluiten dat ze zelf geen examens meer mogen afnemen. Een opsteker voor supermarktconcern, Aldi. Hun bier is het best, vinden Belgische bierliefhebbers. In een test van een Belgische consumentenorganisatie... wint het supergoedkope Aldi-merk Schultenbrau... van 43 andere merken. Ja, leuk detail. Al die bier mag dan een Duitse naam hebben. Het wordt gebrouwen in... België. De Belgen houden een bittere nasmaak aan het onderzoek over, stelt het AD. Want als het gaat om de rest van de ranglijst... doen vooral de buitenlandse bieren het goed. In het Nederlands Dagblad gaat het over kinderen... van wie één ouder of beide ouders zijn vermoord. Die krijgen vaak niet de goede hulp, zegt kinderombudsman Mark Dullard... tijdens een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden. Hulpverleners, familieleden en instanties werken vaak langs elkaar heen. Of ze communiceren op de verkeerde manier. Het kind zelf vragen ze niets, waardoor het trauma nog groter wordt. Daarom moet volgens de kinderombudsman... ieder kind één persoon krijgen die de hulp aanstuurt. Metro trekt bijna een hele pagina uit voor Philips-topman Frans van Houten. Die ergert zich aan de passiviteit in de gezondheidszorg. Het is hoog tijd voor innovatie... anders wordt de zorg door de vergrijzing onbetaalbaar, zegt de topman. Chronisch zieken hoeven volgens hem niet per se in een duur ziekenhuis gecontroleerd te worden. Want dat kan ook best thuis op afstand. Tenminste, als ze de handige snufjes van Philips gebruiken. Topman van de Houten mag er in Metro uitgebreid reclame voor maken. Bijvoorbeeld voor de valdetector die automatisch een hulpdienst belt als een bejaarde is gevallen. Het AD en de Telegraaf hebben het over Rob de Nijs. Die hoopt volgend jaar weer vader te worden als hij zelf 69 is. Het AD heeft opiniepeiler Maurice de Hond geïnterviewd... die rond zijn zestigste vader werd. Hij ziet een groot voordeel. Hij is nu minder bezig met zijn carrière... en heeft dus lekker veel tijd voor zijn nieuwe kind. De Telegraaf vroeg zijn lezers of het wel verantwoord is... om aan een kind te beginnen in de herfst van je leven. Nou, vooral lezeressen vinden het superleuk. Die zeggen dat leeftijd er niet toe doet. Sommigen denken dat de Nijs waarschijnlijk juist erg jeugdig blijft... als hij een kind heeft. Eén lezeres vindt dat je het van de kant van zijn vrouw moet bekijken. Waarom zou die geen recht hebben op een kind... alleen maar omdat haar echtgenoot ouder is? En alle mannen die aan het woord komen vinden het belachelijk. Ze zeggen dat het niet eerlijk voor het kind is. Eén lezer vindt dat de Telegraaf... een andere kop boven het artikel had moeten zetten. Rob de Nijs wordt opa van zijn eigen kind. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I can't remember the way your face lit up the day we met. How can it be that what we need most we forget? You said if you think this is love, you ain't seen nothing yet. I wish I had taken you up on that Cause that was long ago when love dies out so slow You don't even notice it is gone And the high becomes the low, the glow dies out the glow You don't even notice he's moving on Dat was, toch wel Dat was heel erg plotseling. I rely on me, perquisite en renske taminio. Ja, het is een belangrijke dag voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel morgen. Dan stemt de Bondsdag, het de Duitse parlement, over de uitbreiding van het noodfonds. En ik verwelkom daarom twee gasten hier in de studio: historicus Jacco Pekelder, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, en correspondente Annette Birschel. Zij werkt in Nederland voor de Duitse media. Welkom allebei. Hello. Hello. Ja, even maar toch nog even uh, samenvatten waar die stemming morgen in Duitsland nou precies over gaat. Ja, nee, het gaat om, om de, de zogenoemde noodfonds met een hele gecompliceerde naam. En uh, nou die zou uitgebreid worden, daar zitten nu in principe 440 miljard in. En de, de landen die daaraan meedoen, die geven ook nog uh, geven een garantie af... Uh, dat ze dus inderdaad als het mis zou gaan, dat ze dan garant staan. En deze garantiestelling, die zou verhoogd worden... naar boven de 700 miljard euro. Ja. En bovendien zou die fonds uh, ook veel meer competent... Krijgen. Dus zij zal veel meer invloed uh, kunnen krijgen om, om landen die inderdaad uh, ja, het lastig krijgen... om ook zelf maatregelen op te nemen. Uiteindelijk zou die fonds inderdaad volgend jaar, als het allemaal uh, lukt... zoals de euroministers het, het willen, zou die omgevormd worden... tot een soort uh, ja, Europese IMF. Dus, uh, ja, ja. Ja. Een soort bank worden eigenlijk. Ja. Ja, ja. Een soort bank zou het moeten worden. ja, ja. ja en uh, eventjes nog, want voor Duitsland betekent dat dat ze heel veel meer. Ik geloof dat ze voor een kwart garant moeten staan. Hè? Ja, dus dat, dat is echt heel veel. Ja, dat is... Uh, 211 120, miljard. Uh, nu mm -hmm. is het nog 120 ja, ja. miljard. En uh, vanaf morgen, als de Bondsdag uh, toestemt... zou het 211 miljard worden. Ja. Uh, u had het over de uh, competenties worden uh, vergroot. Hoe belangrijk uh, is dat voor Duitsland? Hoe, hoe speelt? Want bij ons is dan de discussie van... oh jee, overdracht van soevereiniteit. Uh, hoe is dat in Duitsland? Uh, nou, Duitsland is in principe op dezelfde lijn uit Nederland... Uh, ja, ik zeg dan altijd, na nou, die twee, dat zijn nog de laatste vrienden. <laughs> Nederlanders zijn nog een beetje de laatste vrienden die Duitsland ook heeft. Uh, het is wel zo dat ze, dat ze ook heel huivig zijn soevereiniteit uh, over te dragen. Nou, dat liever niet. Maar wel dat er strenge maatregelen en, uh, komen. Dat landen die dus inderdaad de regels uh, uh, niet nakomen... dat die mm. inderdaad echt uh, gedwongen worden dat wel te doen. Ja, dus ja. daar gaat het uiteindelijk om. Bekelder. Ja, nou, de Duitsers die hebben natuurlijk heel lang um, eigenlijk gratis geld gegeven aan de Europa... en willen daar nu gewoon strenge regels voor terug. En um, ik denk ook dat de Duitsers niet meer zo geloven in die boeteclausules en dergelijke... maar willen eigenlijk gewoon toch invloed van een soort Europese instantie... Uh, het probleem is inderdaad van die soevereiniteit, maar invloed van een Europese instantie op de begrotingen van lidstaten. Ja. Zodat je eigenlijk het probleem voor bent en niet achteraf uh, kan bestraffen. Want dat nee. helpt dus niet. Ja. Oké, okay, daar wordt morgen allemaal over gestemd in Duitsland. Hoe belangrijk is die stemming voor bondskanselier Merkel? Die ja. is uh, uitermate belangrijk. Uh, dat kon je al zien in de afgelopen we weken... dat er tamelijk nerveus uh, uh, reageert werd. Uh, niet alleen in de media, maar ook in de politiek. Angela Merkel heeft bijvoorbeeld afgelopen zondag... in de grote belangrijke uh, talkshow avonds één uur lang was ze de enige gast, de hoofdgast om de Duitsers uit te leggen uh, hoe belangrijk uh, deze stemming morgen is. En um, ja, jij ziet het ook in het nieuws. Uh, ja. Ja. Maar goed, het maar, probleem... eigenlijk, ja, uh, ja? Ja. maar eigenlijk wilden ze via de band van de media haar eigen partij onder druk zetten. En eigenlijk begrijp ik niet zo goed waarom dit door het CDU zo opgekookt wordt... dat iets verschrikkelijk belangrijks... Want daarmee maken ze het uh, eigenlijk heel gevaarlijk. Ja. Uh, nou, want dat is, want dat even, ja. even voor de georde, ja. dat is ja. het punt. Uh, die, die meerderheid die komt er wel, maar ja. zij wil exact. de meerderheid krijgen doordat ze haar eigen dat de eigen partij haar ja. stuk. En ja. daar ja. zit het probleem. Ja, volgens mij is het probleem een beetje dat uh, binnen haar partij een aantal mensen zijn geweest van we gaan uh, onze eigen mensen flink uh, zeg maar disciplineren, ervoor zorgen dat ze allemaal voor, de, voor, voor, um, voor, voor Merkels voorstel uh, stemmen. Uh, zodat duidelijk wordt dat wij in de coalitie geen problemen hebben... maar heel sterk staan... Uh, Merkel zelf heeft daar volgens mij wat schoorvoetende aan meegedaan. heeft ook gezegd: nou, een kanseliersmeerderheid... echt een absolute meerderheid binnen de bondsdag, is misschien niet zo belangrijk als we maar meer stemmen uh, verzamelen dan de oppositie verzamelt. Ja, maar ja. Maar ja. Maar even, wat, ja, nee, nee laat wacht even. Ik, ik moet even ja, uh, duidelijk ja, ja. maken ja, uh, voor terug. de Mensen, precies. Ja. Want er is dus uh, wel, Het is geen kwestie van een. Er komt gewoon een meerderheid in het parlement, ja. maar een deel van haar eigen partij twijfelt. Extra. Kijk jij. Ja. Het is niet alleen een deel van haar eigen partij twijfelt. Angela Merkel is erg aan de kritiek in Duitsland. Uh, omdat ze dus, wordt ook gezegd... dat ze niet een hele duidelijke lijn heeft gevaren... met die hele eurocrisis. Ze heeft een uh, coalitiepartner, de Liberalen, de FDP... Uh, ja, Die heel erg zwak is op dit moment. Die dus al de laatste deelstaatsverkiezingen heeft verloren. Um, dus de coalitie um, uh, die wankelt ook. Die is helemaal niet meer zo stabiel. Uh, die FDP, dus die liberalen, die hebben de afgelopen, ja, uh, afgelopen weken, zijn ze juist als het om steun aan Griekenland ging. De eurocrisis, hele populistische uh, ja, ja. geluiden laten horen. En Angela Merkel die probeert zeg maar in het Nederlands, de boel bij elkaar te houden. Maar heeft haar eigen partij ook niet echt achter zich? Omdat daar inmiddels ook al mensen zijn... die eigenlijk uh, hopen dat ze misschien... Uh, ja, de volgende, de opvolger van Angela Merkel kunnen zijn. Dus dus dat is er, binnen de, ab, binnen het is een machtsstrijd binnen haar eigen partij. Dat is, ja. is dat nou, de achtergrond? Ik, ik, is nog dat, Pekel, geen, ik zie ik. nog geen alternatief voor Angela Merkel. Die niemand vraagt nee, zich vooruit. Dus ik, ik, ik vind dat toch een beetje te veel uh, dat er een soort... Um, beeld wordt gecreëerd alsof het inderdaad op stelling en sprong helemaal om zou kunnen gaan. Terwijl ik denk dat de stabiliteit in Duitsland toch wel iets groter is dan verondersteld wordt. Maar als het geen machtsstrijd is, ja. waarom is dan dat hebben van die kanseliersmeerderheid, dus het hebben van de steun van ja. de eigen partij, terwijl ze gewoon een meerderheid heeft mm. in de land? Nou, waarom is dat dan zo belangrijk? Nou, ik zie vandaag? ook een verschil, dus wat dat betreft hoe Merkel zich opstelt, die, die probeert daar toch wat aan af te doen aan die spanningsvolle situatie. En een aantal mensen binnen haar partij die. Um, um, de overwegingen van een soort machtsstrijd binnen de partij... Uh, niet tegen Angela Merkel, maar meer tegen de interne oppositie binnen uh, de CDU... proberen juist deze situatie aan te grijpen... om die uh, mensen weer in het gareel te krijgen. Die maken dus eigenlijk maar gebruik... Maar ik snap niet ja, waar die ja. interne oppositie uh, binnen de CDU... Dat, dat... zijn de mensen dus die, die, die, die uh, op dit vlak van Europa... eigenlijk niet mee willen gaan met het voorstel van Merkel... En deze mensen moeten uh, door de, de fractievoorzitter van de CDU, uh, Kouder... en mensen van de CSU, willen deze mensen eigenlijk in het gareel uh, krijgen. En maken eigenlijk van deze situatie gebruik om ze als het ware um, te disciplineren. Ja. En dat is een riskant. Dat is een riskante strategie. Want het kan ook zijn dat deze mensen in de contramine gaan. En ik ja, denk dat daarom juist Merkel iets voorzichtiger opereert. Dat is dus de vraag. Wat gebeurt er als ze straks niet haar hele partij achter zich krijgt. Dus niet, niet die meerderheid behaalt met behulp van de steun van haar hele partij. Ja, die zogenoemde kanslermeerheid ja, is ja, echt een symbolische, ja. bijna mythische begrip <laughs> in Duitsland. Hè. 311 stemmen zou ze moeten mogen krijgen. En dat heeft alles daarmee te maken uh, dat het, het gaat om het gezag ...van de bondskanselier Heeft ze het gezag nog om voor Duitsland te staan? Heeft ze het gezag nog om voor haar partij te spreken? Krijgt ze die echt achter zich allemaal... ...om echt de Europese koers uh, verder te lopen? Dus dat heeft inderdaad betekenis voor Duitsland... ...voor mm -hmm. de binnenlandse politiek, voor de partijpolitiek. En het heeft ten derde, en dat is natuurlijk ook niet oninteressant... ...belang wereldwijd voor de financiële markt. Ja, tuurlijk, maar als ja, ik jullie zo hoor... ...gaat het eigenlijk helemaal niet meer om het internationale belang... ...maar vooral om het partijpolitieke en het binnenlandse nou, het Nou, het, het, het, het ik is denk dat het spannende indruk, ja. is de combinatie van die drie. En het gaat natuurlijk ook om de uitstraling op de financiële markten. Want als Duitsland binnen, uh, de, stel er zou een crisis komen... wat trouwens niet verwacht wordt, een regeringscrisis mm -hmm. komt in Duitsland... dan uh, is dat ook niet erg handig voor het vertrouwen nee, op zeker, financiële nee, markten... Nee. als te het de grote motor van Europa opeens een politieke crisis ja. zou hebben. Ja. Maar goed, ik begrijp dus, dus uit, u, uit uw woorden, uh, ook meneer Pekelder... Ja, dat ja. het niet zozeer een kwestie is dat er nu een crisis zou komen... in de Duitse regering, mm. maar dat dat een soort van uitgesteld effect... zou kunnen zijn als zij haar eigen partij niet in zijn ja, geheel ja, kan overtuigen. Ja, ja. Ik, dat is het punt. Dus het is een soort overspannen situatie eigenlijk in Duitsland... Uh, ja. waarbij er eigenlijk te veel politiek gewicht aan wordt gekoppeld, denk ik... Oké, okay, dus um, wanneer zal dit nou een historische stemming blijken te zijn? Als, als er inderdaad maar ongeveer 300 of zo, of 305, eigenlijk gewoon 310 uh, uh, mensen van de coalitie, dus CDU'ers en FDP'ers, uh, voor Merkel uh, voorstel stemmen. Ja, dan uh, is dus het, het want dan, een is hij, te dan, dan is zij heeft... afhankelijk van uh, de oppositie. Ja, dat en ziet dan... er slecht uit, omdat de CDU ja. dat heeft, zo heeft opgekookt als iets wat heel belangrijk is. Ja. Ja. Ja. Maar het grappige is dan, want u zei uh, net, ze heeft zo'n ongelooflijk goede band tegenwoordig met Nederland. Nou, als ze naar Nederland kijkt, kan je zien dat dat hier aan de orde van de dag is: dat de exact. regering exact. Ja. afhankelijk is van ja. de oppositie. Is ja, dat maar... niet een troost voor haar? <laughs> uh, nou, we moeten het misschien <laughs> vragen. Maar dat zijn dus de verhoudingen dat is veel, toch veel meer een machtspelletje. En uh, de oppositie, die heel, uh, die, die, die, die ook in het voorveld al, die hebben al gesproken van als het niet haalt, dan moeten mm. nieuwe verkiezingen komen. En die nu ook een toontje lager zingen. Uh, maar Duitsland heeft absolute machtspolitiek. Dus dat is niet zo'n consensusmodel. Dus dat is veel meer ja, haat op haat ja. tegen elkaar. Ja. En uh, uh, Angela Merkel zou niet tevreden ja. zijn... als ze inderdaad alleen met de Groenen en de Sociaaldemocraten okay. nee. redt. Oké, okay. er staat veel op het spel... maar het is een uitgesteld effect, ongetwijfeld. Ja. Uh, en, en dat zullen wij pas later zullen wij dat zien. Ja. Hartelijk dank beiden. Graag graag okay. gedaan.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 Het beloofde vanavond geen makkelijke avond te worden voor Henk Bleker, de staatssecretaris van Landbouw, ook tijdelijk voorzitter geweest van het CDA, moest bij de CDA-afdeling Leiden komen praten over de positie van het CDA in het kabinet. En natuurlijk ging het ook over de algemene politieke beschouwingen van vorige week. Nou, Wilma Borgman was daarbij, Wilma. Hoe was de stemming Zeker. daar in Leiden? Nou, Claire, het was duidelijk dat er hier wat uitgelegd uh, moest worden. Dat er wat toegezegd moest worden ook. Want bij de mensen hier in Leiden was er een nare nasmaak achtergebleven... na die algemene beschouwing van vorige week. Vooral natuurlijk die uh, woordenwisseling tussen Wilders en Rutte. Uh, en de CDA-achterban hier in Leiden voelde dat wel als een speciale verantwoordelijkheid... ook voor het CDA. Uh, immers de partij van fatsoen, de partij van normen en waarden. Uh, vorige week, toen dat pas gebeurd was, kwamen de geluiden van CDA-leden die uh, vorig jaar, toen uh, er in Arnhem werd gestemd door de CDA-achterban... over deelname aan deze coalitie. Um, vorig jaar waren de mensen positief. Sommigen met, althans, hey, driekwart van de CDA-leden was toen positief. Nou, uh, berichten kwamen vorige week naar buiten... dat van de mensen die vorig jaar positief waren... inmiddels daar toch wat mensen spijt van hadden... van hun ja-stem toen in oktober in Arnhem. Uh, en zo iemand was hier vanavond ook. Luister maar. Uh. Heb ik na het laatste eh, kamerdebat, na de politieke beschouwingen, heb ik vraagtekens. Ja? Welke? Um, de vraagtekens dat je uh, niet zo met mensen om kunt gaan. Dat vind ik verschrikkelijk. Alhoewel ik vond dat Sibran van Haastmanboumen het geweldig gedaan heeft. Daar was ik erg enthousiast over. Maar ik denk zo, zo, zo kan het niet langer. Zo kan het niet langer? Nee, nee. Wel, niet langer, maar er moet iets uh, veranderen. Laat we het zo zeggen. Er moet duidelijk iets veranderen. Vindt u dat dan een uh, verantwoordelijkheid van het CDA? Ja, eigenlijk wel. Ja. De verantwoordelijkheid van het CDA zegt... nou, zo willen we niet langer behandeld worden. Als meneer Wilders niet verandert, dan moeten ze stoppen. Maar wat wilden ze dan precies horen van Bleker? Nou, de mensen die ik hier gesproken heb vanavond, Clary, die zeggen... Uh, vorige week is Wilders te ver gegaan, die heeft een grens... Schreden. En uh, Sybrand van Huisma-Buma, de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, die heeft uh, vooral donderdag bij de tweede dag van de Algemene Beschouwing in het debat duidelijk gemaakt dat het CDA daar afstand van neemt en uh, dat, van, dat het CDA vanaf nu onfatsoenlijk gedrag in de politiek niet meer accepteert. Nou, dat hadden ze hier veel eerder en veel vaker willen horen. Luister maar naar uh, wat daarover in de zaal werd gezegd. Uh, u gaf net aan bij de algemene beschouwing met de heer Buma. eigenlijk is wat afstand nam van uh, de heer Wilders. Prima. Um, tegelijkertijd denk ik dan, de periode daarvoor, is het op alle uitspraken ook wel heel erg stil geweest. Wordt dit nou de nieuwe koers, de nieuwe inzet, dat we krachtiger stelling nemen tegen dit soort onzin die iedere keer wordt uitgekraamd? Of is dit een eenmalige actie geweest? Want als dit nou doorgaat, dan begin ik er weer een beetje vertrouwen in. U gaat er weer vertrouwen in krijgen? Ja, want ik vond dat er veel te weinig afstand van de heer Wilders... Ja, ja. Haat... ja. die gingen mij ook door merg en Been. De fractie heeft de partij beloofd dat elk moment waarop wij reden hebben... om duidelijk afstand te nemen van uitlatingen van de heer Wilders... dan zullen we niet schromen. Dat heeft... Ik kan mezelf herinneren dat ik ook als partijvoorzitter... dat aan het congres op meerdere momenten en in de, in de periode daarna... Heb beloofd. Nou, dat blijven we. Het kan best zijn dat we eens een keer wat voorbij hebben laten gaan hoor. Dat, uh, dat sluit ik helemaal niet uit. Maar zo moet het wel. En ik vind dat we uh, op de tweede dag van de Algemene Beschouwingen. daar een uh, mooi nieuw startpunt van hebben gezien. Uh, gemarkeerd door uh, de heer Haasma Buma. Dus dit zetten we zo door. Wat mij betreft wel. Ik, ik hoop het echt van harte. Ja, een soort nieuw uitgangspunt dus geformuleerd door Henk Bleker hier vanavond. En uh, vorige week, die tweede dag van de Algemene Beschouwingen... was het bewijs van dat nieuwe uitgangspunt. En daar zaten ze vanavond hier in Leiden wel op te wachten. Goed, het nieuwe uitgangspunt is dus wat fermer treden, uh, optreden tegen Wilders. En dan komt het allemaal wel goed. Hm. Nou ja, dat ferme optreden moest wel even gezegd worden. Dat was althans wel wat de zaal hier uh, wilde horen. Uh, aan de andere kant, iedereen realiseert zich ook dat daar de problemen voor het CDA niet mee opgelost zijn. Er is ook behoefte aan een nieuwe inhoudelijke profilering. En dus uh, kwam Henk Bleker hier vanavond met een eigen plannetje. Over een jaar moet het CDA op tien thema's markante standpunten hebben geformuleerd, zei hij. Uh, bijvoorbeeld over Europa, over integratie, over de economie. Uh, de belangrijke politieke onderwerpen van nu. Want uh, binnen het CDA is natuurlijk... een een partij natuurlijk die veel met andere partijen wil kunnen regeren. En daardoor heeft het uh, daar binnen het CDA tot nu toe aan ontbreken, zegt Bleker zelf. De gedachte dat je een soort van uh, dat het CDA toekomst heeft door zich uh, te positioneren als een soort van middenpartij, die een beetje VVD light een beetje uh, uh, PvdA rechts, enzovoort zou zijn, uh, ja, ik ben helemaal niet van die gedachte. Ik vind dat je het CDA is in het verleden, maar ook de. De partijen die aan het CDA zijn voorafgegaan... die hebben zich onderscheiden door op een aantal, aantal onderwerpen... hele markante uh, standpunten. Die sommigen ineens als heel rechts duiden... en op andere punten, wat men dan noemt... om in die schema's te denken, als links duiden. Maar u vindt dat dat dus nu niet het geval is? Dat er nu onvoldoende markante, herkenbare standpunten zijn? Ja, daarom, wordt ook, daarom wordt er ook bikkelhard gewerkt... onder leiding van mevrouw uh, Rutte-Petoom, onze voorzitter... aan uh, laat zeggen, uh, de nieuwe kernpunten uh, van, het, uh, van het CDA... En ik denk dat we binnen een jaar daar wel zicht op hebben met elkaar. Ik ben er heel optimistisch over wat ik allemaal in de partij hoor. Er is een behoefte om op een aantal onderwerpen... eens een keer weer heel scherp en duidelijk te zijn met elkaar. Want dat is nu niet zo? Nee, dat is, dat, dat is, dat is ding ook de, op, op, op 9 juni. Is dat, is dat ook wel gebleken tijdens, tijdens de verkiezingen? Dat, we, dat, we onvoldoende, ja, dat onvoldoende de ziel van het CDA zichtbaar, zichtbaar werd. En dat, dat kan alleen maar door van die markante, soms radicale standpunten in te nemen. Ja, er moeten dus radicale standpunten worden geformuleerd en ingenomen. En dat is dan een klus die moet worden geklaard door het strategisch beraad. Over een jaar moeten de resultaten daarvan op tafel liggen. Nou, de conclusie van vanavond is hier in Leiden... dat waar vorige week in het debat in de Tweede Kamer een grens is gepasseerd... is hier vanavond een nieuwe grens getrokken. En daar hadden ze behoefte aan. En hebben ze er dus ook in Leiden dan weer een beetje vertrouwen in vanavond? Ja, de, de, de mensen die ik van, vanavond gesproken heb... die hebben inderdaad, nadat ze blik hebben aangehoord... vanavond weer vertrouwen in die nieuwe koers, die nieuwe stevigheid. Dat het CDA weer opkomt voor de oude traditionele waarden. Zoals dat fatsoen waar iedereen hier vanavond op hamerde. En dan uh, komt het uh, misschien weer goed. Dat is mooi. Wilma Borgman. Dank je wel. Ja, sou quem tu queres que eu seja. Tenho um emprego e uma vida normal. Mas quando acordo e não sei quem, eu sou quem me tornei. Eu começo a bater mal. O teu bem faz-me tão mal. Ja, min Mal por mal, Diolinda uit Portugal. Binnen twaalf maanden zijn alle Europeanen hun spaargeld kwijt. Die zorgwekkende voorspelling deed beurshandelaar Alessio Rastani gisteren bij de BBC. Verder droomt Rastani van een wereldwijde recessie om slim te kunnen beleggen... en zegt hij dat de investeringsbank Goldman Sachs de wereld regeert. Nou, dat is schrikken natuurlijk, maar... Misschien valt het allemaal mee, want in Engeland twijfelt men inmiddels aan de deskundigheid van Rastani. En vermoedt men dat hij wel eens lid van een activistengroep zou kunnen zijn, genaamd The Yes Man. Jascha Lange, goedenavond. Goedenavond. U bent de redactiechef bij De Groene Amsterdammer en u hebt van de zomer contact gehad met Mike Bonanno, een van de frontmannen van The Yes Man. Wat is dat voor club? Uh, het zijn eigenlijk moderne activisten die uh, op een hele slimme manier gebruik maken van de media, van de goedgelovigheid van de media. Uh, ze zijn ook een beetje ander soort activisten. Niet types die uh, zich vastketenen aan bruggen of uh, uh, demonstraties uh, houden, maar uh, zich eigenlijk uitgeven voor vertegenwoordigers, woordvoerders, uh, personen van grote bedrijven... en zich dan laten uitnodigen bij allerlei media die daar dan intrappen. En dan vertellen ze een verhaal dat heel verrassend is. En op die manier proberen ze de media, het publiek, een spiegel voor te houden... Uh, te laten zien hoe het eigenlijk zou kunnen zijn. En dat is soms ontzettend hilarisch. Uh, ja, maar als het hilarisch is, is het, is het dan nog wel geloofwaardig? Ze, ze doen het heel erg goed, ja? <laughs> wat dat betreft wel, ja. Ja, ze doen het echt heel goed. Ze bereiden zich heel goed voor. Uh, en ze hebben ook vaak een boodschap die waar zou kunnen zijn. Eigenlijk bijna te goed misschien om waar te zijn. Uh, te mooi om waar te zijn, maar het, het, het zou kunnen. Ja. En uh, dan is het dus toch nog geloofwaardig. En die Mike Bonanno waar we het net over hadden... Mm -hmm. dat is een van de, van de leiders, hè, van de frontmannen van de Yes Men. Mm -hmm. U hebt hem dus gesproken. Wat, wat is dat voor man? Een bevlogen jongen. Uh, heel erg betrokken, ideologisch, uh, ja, typische liberal American, uh, links wat dat betreft uh, in Amerika. Uh, heel erg tegen het, het, wat hij vindt doorgeschoten vrije marktdenken, tegen corporate Amerika... Uh, heel erg uh, gemotiveerd om de wereld te veranderen. Nou ja. En, en, en zit daar een, een, een bloedserieuze uh, ideaal achter... of is het toch ook een soort van stunts uh, om de grap? Ja... Ik denk dat het ooit bijna als een soort grap begonnen is. Uh, ze begonnen ooit met uh, zich uitgeven als vertegenwoordiger van de uh, WTO... de, de Wereldhandelsorganisatie. Mm. En dat lukte zo goed en um, daar trapte zoveel mensen in... dat ze het toen wel serieuzer uh, zijn gaan doen. Daar hebben ze ook twee documentaires over gemaakt... Uh, over verschillende uh, pranks die ze hebben uitgehaald. En uh, ik denk dat het hun bevlogenheid en hun idealisme heel oprecht is... en zich ook wel wat dat betreft echt wel heel boos maken op dit moment... Uh, over wat er in de wereld gebeurt. En toen ik hem de laatste keer ontmoette... vond ik hem ook eigenlijk serieuzer en teleurgestelder en bozer dan eerst. Ja, ja. Laten we even luisteren naar een succesvolle actie van The Yes Man. Want de BBC is in ieder geval al één keer eerder in de stunt van de club getrapt. Mm -hmm. En dat was toen Mike Bonanno zich uitgaf als woordvoerder van Dow Chemical. De fabriek van dit bedrijf lekte in het Indiaanse Bhopal in 84 giftige stoffen... waardoor veel slachtoffers vielen. Even luisteren. Well, joining us live from Paris now is Jude Finisterra, he's a spokesman for Dow Chemicals. Good morning to you. Um, a day of commemoration in Bhopal. Do you now accept uh, responsibility? Steve, yes. T today is a great day for all of us at Dow and I think for millions of people around the world as well. It's 20 years since the disaster and today I'm very Very happy to announce that for the first time, Dow is accepting full responsibility for the Bhopal catastrophe. Ja, dat is dus twintig uh, jaar na 84 uh, moet dat ja. zijn geweest. Dus dat was in 2004. Ja. En daarin zegt hij dat hij blij is dat hij nu kan uh, vertellen... dat hij de verantwoordelijkheid kan nemen voor deze ramp. Ja, geweldig en, toch? Ja, maar, maar, ja, het, ja aan één kant is het geweldig. Maar wat gebeuren er dan vervolgens? Wat, wat, wat, heeft dan het effect, wat, wat is het effect van zo'n actie? Heel, heel veel publiciteit. In eerste instantie dat Douw dat zij En op dat moment kelderde de... de, de, de de beurskoers van Dow Chemical natuurlijk meteen. Vervolgens ja. uh, Dow die het direct ontkende. Dit was geen spokesperson van ons. De BBC die het moest corrigeren. En daarna een heleboel, en ik denk dat dat is ook waar ze op uitzend, daarna een heleboel discussie over, maar had Dow dit niet eigenlijk moeten zeggen. Ja, Goed, dat was niet okay. waar, maar die ja. hadden ze moeten zeggen. En dat leidde vervolgens tot heel veel publicaties... en discussie, praatprogramma's, et cetera, in Amerika. En dat was natuurlijk het effect wat ze hoopten te bereiken. Ja. Ja. Hebben ze meer van dat soort stunts op hun naam staan? Ja, heel veel inmiddels. Uh, hele leuke. Uh, ik, een van mijn favorieten is de, de, een, een fake New York Times... die ze hebben gemaakt met uh, All the News We Hope to Print. En uh, daar hebben ze er 80.000 van uh, laten drukken en verspreiden... Uh, in New York en Los Angeles met als grote koppen... Uh, Iraq War Ends en uh, nou, normalisering van ja. het uh, belastingstelsel. Meer fietspaden. Zo'n soort heel optimistische krant, maar het ziet er geweldig uit. Het is, echt, het is exact de New York Times. Perfect nagemaakt. Ja. Ontzettend leuk. ja goed Ze hebben de plek ingenomen van ExxonMobil. Uh, ze hebben al dat soort General Electric. Heel veel. Hoe groot is die club? Dat is niet zo, niet zo makkelijk te zeggen, want ze zijn wat uh, mystiek over hoeveel uh, mensen daadwerkelijk bij ze betrokken zijn direct. Maar uh, zij zijn met z'n tweeën, ze hebben een heel netwerk van mensen. Ze doen ook aan fundraising, uh, ze werken heel veel samen met andere clubs. En ik denk dat dat uh, belangrijk is. Ja. Ja. Zij kunnen natuurlijk niet altijd meer dit doen. Maar ze hebben nu een heleboel uh, uh, collega Yesmen die ja, uh, ja. in de toekomst dit soort ja. uh, leuke hadden, kunnen uithalen. Ja, dan is nu de, de, de hamvraag. Die Rastani, want dat is de aanleiding dat we er überhaupt over hebben. Die Rastani van gisteren bij, bij de BBC. Ja. Um, gaf die inderdaad uh, dat interview in de stijl van de Yes Man? Zouden, dacht, zouden zij erachter kunnen zitten? Um, zou kunnen, maar ik, heel eerlijk gezegd denk ik het niet... Um, omdat zij zich eigenlijk altijd wel richten op corporate Amerika... of personen, Bush, Rumsfeld, Cheney, um, grote oliebedrijven. En dit is wat algemeen. Uh, dus wat dat betreft denk ik het niet. Um, maar heel eerlijk gezegd uh, maakt dat ook bijna niet uit um, en ik kan me heel goed voorstellen dat als ze het niet waren dat ze het toch heel erg leuk vinden omdat het, ze het al zouden genieten van um, een uh, ja wat ik zeg als je dat als je dat interview terugziet wat ja, losgeslagen homebanker die uh, allemaal hele rare dingen zegt ja de verwarring alleen al is, is, al is dan goed. toch wel weer uh, ja, goed het had waar kunnen zijn alleen dat al goed de ja. yes man we zullen ze niet meer vergeten we zullen in elk geval uh, iedere keer dat er weer zoiets gebeurt Zullen we uh, twijfelen of het ze zijn geweest of niet? En dat is al mooi, natuurlijk. Ja, zeker. Jasja Lange, hartelijk dank. Fijne avond. Het is vijf voor 12. Silvio Berlusconi wordt over 7 minuten 75 jaar. Hij heeft niet veel reden om het grootste te vieren. Verwikkeld in seksschandalen, rechtszaken. Hij wordt beschuldigd van banden met de maffia. Maar wij vragen ons af, is er dan niets vrolijks, positiefs of goeds te melden over deze man? En ik vraag dat aan twee Nederlanders die vaak in Italië zijn. Eerst aan Martin Schimek, mede-auteur van het boek Silvio Modern Leiderschap. Martin, is er iets positiefs te zeggen over Berlusconi? Goedenavond. Goedenavond. Ja, er is uh, veel over Berlusconi te zeggen. Uh, natuurlijk in 2,5 minuut. Uh, en uh, gezien hij jarig is, laten we dat vrolijk houden. <laughs> hey, uh, wat ik sympathiek aan hem vind, en met mij velen... is dat hij eigenlijk het politieke gedoe ondermaskert van gewichtigheid. Eh, want politici eh, gaan vaak achter holle, holle ideeën, eh, holle uitspraken uh, en, en verbergen daardoor gewichtigheid. Hij daarentegen geeft toe eh, dat politiek bedrijven eigenlijk heel makkelijk is, dat het niks verschilt. Van, uh, van de tijd dat hij nog jongeling was. Arm, oh, ik dacht van andere mafiapraktijken. Hij... Nee, maar laat die mafiapraktijken, want dat is 17 jaar oud. Hey, ze zijn 17 jaar bezig om hem te beschuldigen en dat wil ze niet lukken. Nee. En wij moeten kijken of dat lukt en of dat überhaupt de bedoeling is dat dat lukt. De waarheid, Claire, is zo gecompliceerd... Ach. dat als je me toestaat, ben ik veel meer geïnteresseerd in mensen dan in feiten, Want die feiten. Ja. Die uh, worden altijd weer gecorrigeerd door nieuwe feiten. Zo is het, dus maar ontmaskering. Ja. ik brief afmaken, de vrolijke noot. Berlusconi zegt, politiek bedrijven is makkelijk. Ik doe eigenlijk niet anders dan wat ik deed toen ik jongeling was, arme jongeling. Toen ik moest hard werken om meisjes te versieren. En dan zei ik tegen zo'n meisje, uh, wanneer ga je met mij me oud? Vrijdag of zaterdag? Zaterdag. Je moet in politiek ook nooit de kiezer... Je moet hem wel laten kiezen, maar nooit het idee geven dat hij tegen jou nee kan zeggen. Dus je moet nooit tegen een meisje zeggen: ga je met mij oud? Je moet alleen vragen: wanneer? Vrijdag of zaterdag? En dat doe ik ook met kiezen. Okay. En dat doet hij al jaar, 17 jaar met succes. En dat zegt veel over ons die hem kiezen. Nou, ik niet, want ik kies niet in Italië. Maar over de mensen die hem kiezen, dan over hem. Oké, okay, Martin. Het sympathiek. Ja, ook nog even. Ik moet nog, ik moet nog even naar Rosita Steenbeek, want ik heb twee mensen aangekondigd die vaak in Italië zijn. Goedenavond, Rosita. Dag, Lary. Waar kan Berlusconi met trots op terugkijken? Nou, dat die mensen laat zien dat je op je 75e nog nog steeds midden in het volle leven kunt staan. Dat is voor veel mensen natuurlijk een opsteker nog uh, niet uitgerangeerd. Verder heeft hij natuurlijk erg veel journalisten over de hele wereld... jarenlang sappig en kleurrijk materiaal verschaft. En vele mensen hebben genoten van deze kleurrijke reportages... En hij heeft een paar grote voetballers naar Italië gehaald. Naar zijn club AC Milaan. Gelet ja. van Basten en Rijkaard. Kortom. En onlangs ja. werd Zeedorf geridderd in Rome, april. En uh, Rome gonsde ervan. Berlusconi die zal ook van de partij zijn. Maar iedereen zei, nou, zoals uh, elke Italiaan. Hij zegt dat hij komt, maar hij komt niet. Maar hij kwam wel. En hij hield daar een warm betoog. En hij zei, uh, Zeedorf. Niet alleen ridder omdat het zo'n topvoetballer is, maar ook omdat hij zo'n warm hart heeft. Veel doet voor kansarme kinderen. En ik ben ook zo begaan met het lot van de mensen die het minder getroffen hebben. Goed, dan hebben wij toch een aantal hele goede daden van Berlusconi weten op te sommen. Dankzij jullie, Martin Schiemek en Rosita Steenbeek. Hartelijk dank. Dit was het oog. Morgen zit hier Chris Kijnen. Een grenaat. Steen.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 Bestel nu kaarten voor dit meesterwerk van Richard Strauss in het Muziektheater Amsterdam via dno.nl. Zoa helpt mensen na een ramp of conflict weer in hun levensonderhoud te voorzien. Help mee via Giro 550 of zoa.nl. Zoa. hulp zoa, Hoop. Herstel. Kom zaterdag 1 oktober naar de NVM Open Kijk op funda.nl.